Poedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Verpleeghuizen in Groningen en Twente vragen om hulp van het leger. Nu steeds meer verpleeghuisbewoners corona hebben en veel personeel ook ziek is, kunnen de instellingen het nauwelijks nog aan. Volgens RTL Nieuws hebben Groningse en Twentse bestuurders daarom in een brandbrief aan defensie gevraagd om hulp van militairen. In verzorgingshuis De Gelderhorst in Ede wordt, wordt het leger al ingezet om te helpen. Hard nodig, want het gewone personeel is behoorlijk overwerkt. Ze lopen op hun tandvlees. Uh, velen draaien ook uh, meerdere diensten dan, uh, ja, dan ze eigenlijk zouden willen. Maar het raakt ons allemaal. Uh, ongeacht wat voor soort werk je in De Gelderhorst doet, dat raakt ons. Bij het RIVM zijn vandaag ruim 9100 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ruim 750 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting wel iets toe. Er liggen nu zo'n 2430 coronapatiënten in een ziekenhuisbed. Tienvoudig Europees schaatskampioen Sven Kramer is er voor het eerst in tien jaar niet bij op de EK Allround. Bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen wist hij op de 1500 meter niet verder te komen dan de 17e plek. Toch reageerde hij niet heel teleurgesteld. Tuurlijk vind ik het niet leuk. En, uh, ik, ik ben nu net klaar en ik zal er vanavond en morgen nog meer van balen, Maar het is all in the game en uh, ja, op naar het volgende. Door de slechte prestatie heeft Kramer ook geen startbewijs voor de 1500 meter op het WK. Patrick Roes, Thomas Krol en Kjeld Nuis wel. Misschien ben je de afgelopen maanden alles aangesproken door een agent of een BOA over de coronaregels. Dat is niet echt leuk, ook niet voor de agent. En zeker niet als die agent eigenlijk net zo oud of nog jonger dan jij is. Dat gebeurt Dion uit Den Bosch vaak. Hij is 22 jaar en politieagent. Het Brabants Dagblad vroeg hem hoe het is als hij leeftijdsgenoten aan moet spreken. Nou, aan de ene kant denk ik dat dat wel voor mij moeilijk is, maar aan de andere kant denk ik ja, het is ook wel weer voor mij heel makkelijk, want het zijn ook leeftijdsgenoten en daardoor kan ik me eerder inleven in hun en ja, weet ik ook wel een beetje wat ze denken, zeg maar. Dion wil zelf eigenlijk ook maar één ding, weer de kroeg in met z'n allen. Daarom heeft hij een advies voor ons allemaal. Ja, hou vol, want hoe langer we volhouden, hoe sneller we een pilsje kunnen pakken in de kroeg. Op dat, op dat moment zit ik ook te wachten. Het weer nog nat en winderig is het. Het blijft 5 tot 8 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, dan gaat het weer richting het vriespunt. Morgen wat bewolking met soms een bui.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 En jij beleeft het sneeuw, sneeuw warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu Zandvoort op zondag. I'm nothing special, in fact.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 Hij heeft natuurlijk heel veel grote hits gehad, waaronder deze Thank You For The Music. Je hoorde maar het begin van uur 3 van Zandvoort op zondag. Op een regenachtige en inmiddels ook donkere zondagmiddag. En we zijn er nog één uur lang met dit programma. En wat gaan we in de derde uur allemaal nog doen, Albert-Jan? Nou, allereerst even de uh, Engelse Premier League. Ik bedoel, het is de Boxing Day, uh, dag 2. Uh, de wedstrijd van tussen West Ham, United en Brighton, die om kwart over drie is begonnen, uh, is momenteel uh, de ruststand 0 tegen 1. En uh, FC Utrecht uh, speelt uh, in de Nederlandse Eredivisie de enige wedstrijd van vandaag thuis tegen AZ. Na een kleine 80 minuten is de tussenstand daar 1 tegen 1. En Verder wordt er in Heerenveen nog geschaatst kwalificatiewedstrijden voor het WK en EK. Wat gaan wij doen? Wij gaan over een tweetal pla platen, uh, praten met Max Verstappen. Of vind je Hé, hey, gezellig. Ja. Ga je me bellen? Ja. Nee, oh, de, allemaal naar aanleiding van uh, de documentaire die uh, uh, Zichosport uh, heeft samengesteld. In de, uh, over een stukje historie, uh, hoe Max Verstappen zo ver heeft kunnen komen als waar hij nou is gekomen. We gaan natuurlijk eerst terug helemaal tot het tijdperk dat hij begon te karten. En uh, de rol van uh, zijn vader, uh, Jos Verstappen, daarin, die natuurlijk erg belangrijk was. Het is een hele mooie documentaire geworden en uh, er waren een aantal uh, verslaggevers uh, die het was kort na de wedstrijd uh, na de race van Abu Dhabi die die gewonnen had over uh, waarom nu op dit moment uh, het uitbrengen van zo'n documentaire over zijn leven. Max neemt daarin stelling en vertelt het ons uh, straks over een tweetal platen. Ja, gisteren natuurlijk het verhaal van zijn manager gehoord, Raymond ja. Vermeulen. Ja, Raymond Vermeulen die uh, natuurlijk altijd er, erbij is. Uh, Jos is er natuurlijk niet meer zo vaak bij. Uh, want die weet nu inmiddels dat, die, uh, die, dat Max in goede handen is bij Red Bull. Nou uh, dat, dat ja, inderdaad, die manager is al een heel belangrijke rol, die is, die is er overal. Waar Max is, is hij ook, en, uh, dus hij houdt alles keurig in de gaten. En Dan denk je op een gegeven moment, nou je hebt toch alles wel gehad, je, je, je hebt de shop geregeld. Uh, Max uh, bij Red Bull ondergebracht, uh, documentaire, films, uh, heb je dan niet alles bereikt? Die, nou nee, zegt hij, want we moeten gewoon wereldkampioen worden en dan gaan we weer verder. Dus die heeft nog een lange weg te gaan met Max, dan heb ik het over de manager. Goed, uh, dat over een tweetal platen. Dus waarom, Max, jij een documentaire gemaakt. Een prachtige documentaire. Ik kan hem u aanraden bij ook. Goed, uh, dan hebben we nog uh, om half vijf natuurlijk het dier van de week. Nou, die is hetzelfde als gisteren. Dat is Olly. Uh, Zos Live daarna. Dus een live registratie uh, van een uh, concert. Zandvoort op zondag live een live registratie van een popconcert. En Rob is vandaag aan de beurt. Ja, ik blijf een beetje in hetzelfde genre... als waar ik steeds in zit, hoor. Dus... Oké, okay, nou, ik laat mij verrassen... en u ook, luisteraars en kijkers. Zoals live, iets over half vijf. Kort voor vijf is het tijd voor het gedicht. Ik had een hele mooie van, van, van Joep bedacht... Maar daar zitten zoveel uh, restricties aan, dus daar waag ik mij maar niet aan. Maar ik heb gelukkig in de top 5 van onze collega uh, Fred Heij van uh, Artiesten Top 5... een hele mooie gevonden. En die is ook een beetje corona gerelateerd. En uh, de titel daarvan is Ik mis mijn leven. Dus uh, dat wordt het, uh, wat ik voor zover ik weet, in de derde uur. Nou, mooi. En als je het leuk vindt om uh, mee te kijken, dat kan hè... Gewoon via www.cfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio. Tolweg 10a. Zfm-live.nl. Je kijkt live mee in de versierde studio. Hier nog wel, uh, Albert-Jan trouwens. Hier hangt de kerstversiering nog wel. En tot aan 5 uur in op zondag. In deze tijd hebben we de hele tijd niet meer gedraaid. En blijft zo mooi, hè? Commodores in de Night Shift. Mind. And he could sing a song His heart in every line Marvin, Marvin, Marvin Sang of the joy and pain He opened up ...van Marvin Gaye, de Commodores en de Nightshift, zo dadelijk de Pit Reports. Maar eerst nog een geweldige top 2000 klassieker: De Cats en Lia. Zondagmiddag even een uitstapje naar Polendam. Ja. Met uh, de familie Veerman, uh, Kees en uh, Piet Veerman en uh, Arnold Muur heb je ook nog. En dan heb je nog een uh, keizertje. En allemaal hebben ze meegedaan in uh, deze groep. De Kessie FM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Inmiddels kwart over vier geweest. Ja, we hebben Max Verstappen in uitzending, uh, Obisjan. Ja, dankzij onze collega's van motorsport.com. Want uh, ook Max Stappen geeft, uh, na aanleiding van zijn nieuwe documentaire uh, Whatever It Takes, te zien op uh, Zicho, antwoord op vragen van een, uh, van een select groepje journalisten bij de presentatie, bij de perspresentatie. Uh, dan waarom hij zich in deze documentaire van uh, alle facetten van uh, bij hem komen, dan aan de orde in een drie driedelige aan elkaar geplakte documentaire. En wat zijn de verwachtingen zijn voor het Formule 1 seizoen 2021? Luistert u naar het uh, deel wat op. Ont... Voordat ik start? instart. Ja? Dat snorretje moet hij niet doen hoor, trouwens. Nee, nee, nee, dat heeft hij toch. Ja, ja oké. Okay. <laughs> maar goed, in ieder geval wat zijn de verwachtingen zijn voor het Formule 1 seizoen 2021. Maar voornamelijk waarom de documentaire en waarom nu? Vraag erop. Goed? Oké. Okay. Uh, Matthijs uh, Weststraten, NOS. Matthijs, hoe is het? Wat was voor jou de belangrijkste reden om hier aan mee te werken aan de documentaire, Max? Nou, uiteindelijk uh, ben ik degene natuurlijk waar, waar, waar veel omheen is gefilmd, dus ik moet natuurlijk altijd uh, ermee eens zijn, toch? En het uh, <lacht> lijkt, lijkt me wel handig, maar uh, nee, ja, weet je, op een gegeven moment is het denk ik wel fijn om bepaalde dingen te laten zien van hoe je eigenlijk naar de verleiding bent gekomen. Heel veel mensen weten denk ik niet eens hoe Hoeveel werk en tijd en uh, mooie, maar ook natuurlijk zwaardere momenten uh, er zijn geweest. Uh, voordat je natuurlijk nu uh, ja, die successen hebt in de verleden. Waar het natuurlijk uiteindelijk altijd om heeft gedraaid. Kijk. Om daar te komen. Wat ik nog niet gezegd heb trouwens tegen jullie is dat uh, dit wordt ook allemaal opgenomen. Dus jullie krijgen ook nog dat opgenomen materiaal wat je kan gebruiken eventueel. Matthijs, oké? Okay. Of heb je nog een vervolg? Oké, okay. Mike... Day van One, uh, wat is voor jou het grootste besef spiegelmoment geweest? Oh, dus zeg maar momenten in de, in de documentaire, of er momenten zijn geweest die een besef of een spiegel zijn geweest. Oké, okay, dus ja, hij wil dus weten of er in de documentaire iets is ingeweest. Wat is voor jou het grootste besef spiegel geweest in de documentaire? Dat je denkt van, oh, ik heb nooit zo naar mezelf gekeken. Nee, ik denk, dat heb ik niet echt gehad, want ik weet wel hoe ik zelf ben, ook al zie ik het daarna terug in de documentaire. Ik denk, ja. ik denk niet dat daar uh, iets heel raars was, of, of dat ik echt dacht van, oh, dat uh, was opvallend. Ik denk dat ik altijd wel redelijk hetzelfde ben, maar uh, ja. En nee, van de mensen om je wel... heen, die je nu ineens uh, op die manier ziet, nou bijvoorbeeld hebben we Jos zien kijken naar uh, de grote prijs, waar jij dan wint in Mexico. Ja, die was mooi. Ja, toch? Ja. Ja, omdat, kijk, ik weet natuurlijk hoe mijn vader was uh, met krachten. Dat kan je natuurlijk ook wat meer zien uh, naast de circuit, waar die staat. Uh, maar nu de, natuurlijk de laatste paar jaren niet. En uh, ja, dat, uh, dat, dat gaf me wel kippenvel, dat moment, zeg maar, dat hij zo voor de televisie zit. Uh, ja. ja, dat was echt super mooi. Ja, dat snap ik wel. Goed. Oké. Okay. Okay. Dan heb ik hier nog een vraag van het AMP van Tim Krijgsman. Uh, denk je dat deze docu je imago kan slash moet oppoetsen? Um, en dan komt er een, een vervolg daaronder. Denk aan je uitspraken over Stroll in Portugal of de Dina Groschans crash in Bahrein en de reacties hierop. Er staat een smiley bij. Ja. Dus dat is nee, uh, ik denk dat er niks uh, opgepoetst hoeft te worden of uh, dat het over negatieve zin Kijk, Zo ben ik gewoon. En uh, ja, of mensen vinden het leuk of niet. En als je het niet leuk vindt, moet je niet verder kijken of niet luisteren. <laughs> en als je het wel leuk vindt, dan uh, hoop ik ja, dat, je, dat je me blijft volgen. Kijk, natuurlijk is het, is het de hele serie die aantrekkelijk is. Maar als jij uh, er één zou moeten kiezen, welke spreek je het meest aan? Eén, twee of drie? Ik denk dat alle drie wel uh, bepaalde dingen hebben wat, uh, wat mooi zijn. Dus ik denk niet dat ik het, uh, eentje echt kan kiezen. Kijk, zijn er nog vragen? Ik bedoel, we zitten er al doorheen hoor. Ik kom er straks nog in de tweede sessie. Er zijn geen vervolgvragen meer. Nou, dan zeg ik: uh, Max, hoe ziet, je, hoe ziet je winter eruit? Hoe, hoe gaat het uh, door nu? Nou, je hebt natuurlijk uh, lekker vieren van uh, de overwinning. Klaar, en dan. En nu? Uh, uh, nu nog een week uh, hier in Monaco even wat een paar dingetjes doen. En dan, uh, daarna uh, natuurlijk de familie zien voor, voor kerstmis. Uh, kom uh, mijn zusjes natuurlijk bevallen. Dus uh, die kleine wil ik natuurlijk ook zien. Dus uh, ja, ook natuurlijk door corona en het vele reizen heb je niet veel tijd met, uh, met familie doorgebracht. Dus dat is wel even belangrijk om, om te doen. En uh, daarna even op vakantie. En wanneer begint het harde werken weer? Uh, tweede week januari of zo. En dan ja. uh, komt kom de trainer weer langs. Ja, nu hebben we gezien hoe dat gaat. Dan komt hij weer bij je langs en dan maakt hij de deur open. En dan ben je wakker en dan ga je gewoon weer aan het werk. <laughs> Precies. Dankjewel. Uh, applaus. Max Verstappen, dankjewel. Dat was inderdaad een reportage van Motorsport.tv. Met Max Verstappen. Die heeft lekker de kerst thuis gevierd bij de familie. Dus niet zijn thuis, maar de thuis van zijn familie. En uiteraard uh, ook nog uh, op naar het nieuwe jaar. En met een oliebol, hè, want daar hebben we het nog niet over gehad, uh, Albert-Jan. Nee. De oliebollen moeten wel weer in huis gehaald worden natuurlijk vanaf uh, morgen. Uiteraard. Dus uh, dat kan in Zandvoort zonder probleem. De kerstolletjes die uh, kunnen weer opgeborgen worden. En we gaan nu aan de oliebollen. Dat lijkt me een goed idee. Nou, we hebben straks nog dier van de week. En we hebben nog SOS Live en het gedicht van de dag. Gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen radiostation... Zie FM op 30 jaar het geluid van Santvoort You might know how the original You might know how to be willing to fire Of the murder committed in yeah. the name of love, yeah. You thought a pity Dream on white boy, white boy. Dream on black girl, black girl. Then wake up to a brand new day. To find new dreams and wash. Not care And there was A time, time When In the facts didn't stare There is a dream And it's held by many. Well I'm sure you had to see It's open arms Dream black Then wake up to a brand new day To find the of White boy, white boy Dream on black girl, black girl And wake up to a brand new day Dream on black boy, black boy Dream on white girl, white girl And wake up to a brand new day To find your dreams that washed away Dream on En ook bij ons staat het eind van het jaar... toch een beetje in de teken van de beste platen aller tijden. De 2000 beste platen aller tijden. En net de top 2000 van onze collega's van NPO Radio 2. En wij doen het ook natuurlijk uiteraard lekker aan mee. En luisteren ook zo nu dan naar onze collega's. Dat kan helemaal geen kwaad. En ook dit is weer een notering uit die hitparade. Bij de beste 2000 platen aller tijden. De single van In Excess en de Original Sin... Daarmee is het half vijf geworden, tijd voor het dier van de week. Ik uh, denk dat het uh, geen flappie meer is uh, nu. Nee, nee, nee, en Walli ook niet. Nee, Olly. Maar voordat ik daaraan begin, even het volgende. De wedstrijd uh, in de divisie tussen FC Utrecht en AZ is zojuist afgelopen. Het was een uh, gele kaartenfestival. Dat kan ik ook alvast verklappen. Gelijkspel, of niet? En, uh, in de 85e minuut uh, scoorde AZ, dus uh, stond AZ op 2-1 voor. Hé! Hey. En nu heb ik de eindstand. FC Utrecht 2 AZ 2. Nee, hè? Vanijn zat hem in de staart, om het zomaar eens te zeggen. Nou, bij deze. Wie heb je in de aanbieding? Terug. Ik ben Olly, een poes van zes jaartjes oud. Ik ben in het asiel terechtgekomen omdat ik een verstoorde relatie had met mijn eigenaar. Hierdoor had ik veel stress, wat helaas resulteerde in aanvallen gericht op de eigenaar. Nadat mijn verzorgers in gesprek zijn geweest met een gedragsdeskundige over mij en ze goed naar mij gekeken hebben, beginnen ze mij al beter te begrijpen. Ik wil, er, ik wil erg graag aandacht en dan ook echt heel veel aandacht. Ik kruip op schoot en in je nek en ik ga luid spinnen. Maar als ik deze aandacht niet krijg, word ik gefrustreerd. Ik moet dus weer leren om een gezonde dosis aandacht te krijgen... zonder deze op te eisen bij mijn nieuwe eigenaar. Hiervoor is het handig als ik, e als ik de, tijd, de eerste tijd een eigen ruimte krijg... waar ik tot rust kan komen en ik kan wennen aan de nieuwe thuissituatie. Ik zoek ervaren kattenmensen die snappen hoe ze met mij om moeten gaan. Dat moet, dan moet uh, het uh, weer helemaal goed komen. In het asiel zijn de verzorgers en ik al druk bezig... met het creëren van een gezonde band met mensen. Ik zoek een, wel een huisje met een tuin. Heeft u een rustig huishouden en wilt u aan de slag met mij... neem dan contact op met het Dierenthuis. En het adres van het Dierenthuis is Dierenthuis, Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. wwwdierenthuis Want ook Olly verdient een thuis. Zo is het gaat voor Olly of de andere leuke dieren. Het kennen met thuis aan de straat nummer 5. Hier in Zandvoort, Nieuw-Noord. Zo dadelijk uh, mogen we hem gaan draaien. Ja, de SOS Live. Ik heb er zien aan. Maar eerst gaan we deze nog je draaien. Prins... Zo maken we er toch een beetje een prins zondagmiddag van. We hebben hem al gedraaid aan het begin van dit programma... Zonvoet op zondag met Gods. En dit was een andere grote hit van hem. Je hoorde, I would die for you. Dan is het tijd voor SOS Live. Zonvoet ja, op zondag live. Ja, ah. ik kwam hem tegen, Albertje, en ik denk, nou, als we die niet draaien, dan zijn we echt fout bezig. Die hoort er gewoon bij. Nou, dan ben je... Het is, het is de groep Earth, Wind en Fire... Een plaat uit 1976 of eind jaren 70 van ze. En het is een concert wat ze gegeven hebben in 1981. En vooral ook het meedoen met het publiek en zo het publiek erbij betrekken. Dat uh, maakt het weer extra leuk. En het is een hele goede plaat van ze. Echt de basis van Earth, Winterfire is gelegd met deze single. Here is The Way of the Worlds. life. Volume iets hoger. Zo is het. Komt ie aan. Het blijft wel leuk, hè? Dat is SOS-live, uh, Jongen, ja. jongen, Jongen, wat een live uitvoering weer dit uh, maar, van uh, Earth, Winter, Fire. Maar het geweldige is, ik bedoel... Het erg voor de hand ligt natuurlijk als je de nummer Fantasy doet... of je doet uh, After the Love Has Gone. Die we trouwens al een paar... Ja, maar dit nee. was echt de basis maar ja, van... Ja, maar uh... dat, is juist, dat is juist het mooie. Want dit nummer kent niet iedereen. Nee, dat is waar. En nou, uh... de echte muziek... De echte... Ja, die in die... Ja, niet... Ik bedoel niet... <laughs> maar uh, ja, nee, klopt. je weet uh, wat ik uh, daarmee uh, bedoel. Het is uh, natuurlijk uh, Maurice White uh, die dat uh, zo... Uh, zo goed zingt. En, uh, ja, nou, ik ben er eigenlijk wel een beetje stil van. Ik heb hem, uh, uh, we worden ik kan... ook stil van het uh, gedicht van de dag. Nee, want, maar ik, uh, ik, zal hem, uh, ik zal hem toevoegen aan de SOS-lijst. Dan uh, voor op zondag live-lijst. Lijst. That's the way of the world. That's the way of the world. Nou, Oké, okay, dankjewel. En dan gaan we weer uh, door naar de uh, hidden. Naar, uh, het is kwart voor vijf. Dus we gaan het doen. Gedicht van de dag. Corona gerelateerd. Hè? Ja, ik wil mijn eigen leven terug. Ik voel me alleen. Van kroegen vol vrienden, maar geen, naar geen mens om me heen. Niemand had het geloofd als je dit kon voorspellen. Maar de straten verstommen en de stilte verdroogd. Ik mis mijn leven met heel mijn hart. Die doodgewone vrijheid en ik het had gehad. Mijn stamkroeg in de pleinen. Het oude normaal. Ik mis het. Allemaal. De kroegen zijn leeg. Waar eerst honderd man stond, staat er nu nog maar één. Blijf zoveel mogelijk thuis. En daar ging mijn vrijheid. Voor de een om te werken, moet een ander van huis. Ik mis mijn leven met heel mijn hart. Die doodgewone vrijheid en ik heb het gehad. Mijn stamkroeg in de pleinen. Het oude normaal. Ik mis het. Allemaal. Ik mis mijn leven met heel mijn hart. Die doodgewone vrijheid en ik heb het gehad. De kroegen in de pleinen. Het oude normaal. Ik mis het. Allemaal. En wij komen hier doorheen, want we zijn samen alleen. We leven elke dag een beetje meer. We weten dat het verandert. Op een dag is alles anders. Maar wie zegt ons wanneer? Ik mis mijn leven met heel mijn hart. Die doodgewone vrijheid en ik heb het gehad. Een stamkroeg in de pleinen... Het oude normaal. Ik mis het. Ik mis het. Allemaal. Maar de straten verstommen en de stilte verdooft. Ik mis mijn leven met heel mijn Buy this disco ball. Get a feeling That we're gonna raise this impossible we weten al wat we vanavond gaan doen. Om het jouw kerstfilmpje te pakken natuurlijk. Ja. En het WK Darts. We kijken uiteraard ja. met uh, Michael van Gerwen die vanavond uh, in actie komt. De laatste partij van de dag. We hebben het over het uh, WK Darts in uh, Alley Pelly En vergeet niet de klikjes uit de ijskast te halen. Nee, nee, nee, nee. Anders gaat ze stinken hè, op een gegeven moment als je niet vergeet. Dat, uh, dat schiet ook niet op joh. Burn the disco out. Een minder bekende single, maar wel heel leuk van Michael Jackson. En dan zegt hij: Burn the disco out en dan maakt hij een disco plaats. Ja, ja, zo is het, hè. Gewoon. Nog uh, twee platen tot aan het uh, nieuws en weer van vijf uh, uur. En daarna zit deze uitzending er alweer op. En dan zijn we er volgend jaar pas weer. Volgend jaar pas weer. Jongen, jongen, jongen, waar hebben we het allemaal over? Een beetje druggo. Nou, dit mag ook niet meer, hè, vanwege de corona natuurlijk. Maar ik zing het toch wel even nog. Kijk naar de huizen om die heen.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 Je hebt en je voelt je niet zo fijn. Weet je dat je extra goed moet zijn? Wil je opstap beter zijn? Maar je vindt de hulp zo overboden. Want je weet het zelf zo goed: dat er wie je naast de mensen noodt, moet vertellen. En dat is natuurlijk de vraag van, gebeurt het ook Coronaproef natuurlijk, hè? Pak maar mijn hand, uh, Albert-Jan. Oh, als het binnen de familie blijft. Ja, oké, okay, dat, uh, dat is goed. Maar dat was niet de maar ja, bedoeling dan, van dat plaatje, volgens mij. Uh, dan nemen we een zijstraat die we niet op willen. Nee, zo is het. Uh. Het zit er alweer op voor uh, dit jaar, uh, Albert-Jan. Ik ja. ben er klaar mee voor dit jaar. Ja, dit jaar, jongen, ik zou zeggen fijne vakantie. Uh, ja, het was leuk dit jaar en we zien elkaar volgend jaar uh, wel weer een keertje. Hè? Zo is het, dan uh, zijn we er gewoon weer op zaterdag. Dus ik zou zeggen tot volgende week zaterdag. <laughs> ja, nee, ja, tot volgend jaar kan je ook <laughs> ja, zeggen. Ja, die vind ik goed. Dus nee, we, het, het zit erop. Het uh, zit erop, op zondag. Volgen, volgende week hebben we in samenwerking met de Zandvoortse verkond het jaaroverzicht. Ja. Op zaterdag. En dan gaan we dus elke... Dus hebben we hebben twaalf maanden delen door drie. Hoeveel zitten we dan? Vier. Dus behandelen we vier, behandelen we vier uh, maanden uh, in, in het uur. En zo hebben we het jaaroverzicht uh, uh, hebben we dan compleet van wat er allemaal gebeurd is in het afgelopen jaar in Zandvoort. Dus volgende week zaterdag het jaaroverzicht 2020. Wij zeggen tot volgend jaar en bedankt voor het luisteren. Dag, doei doei! Some things in They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on da, grumble, give a whistle.